Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Waarschijnlijk worden er morgen nieuwe coronamaatregelen bekendgemaakt. Afgelopen dagen loopt het aantal besmettingen ontzettend hard op. Vandaag meldt het RIVM er bijna 5500. Het kabinet heeft de deskundigen van het Outbreak Management Team om spoedadvies gevraagd. Minister De Jonge maakt zich zorgen. De mensen eh, onder de 30, die hebben of pas één prik gehad of, of zelfs nog geen... Dus ja, we moeten echt wel zorgen dat we, dat we ook hen beschermen tegen die infectie. Je kunt natuurlijk ook, als je een hele grote groep jongeren besmet raakt... Ja, die kunnen daar toch, een deel daarvan zal daar toch wat langer ook klachten van houden. Dus er is ook echt wel een gezondheidsreden om te voorkomen... dat onder jongeren die besmettingen al te zeer oplopen. Als er maatregelen nodig zijn, horen we dat dus morgen, waarschijnlijk ochtends... bronnen rond het kabinet zeggen dat er overwogen wordt om clubs te sluiten... en evenementen af te blazen. Er zijn geen supporters welkom bij de Olympische Spelen in Tokio over een maand. Eerder besloot de Japanse regering al dat buitenlandse fans niet mochten komen. Nu mogen er dus ook geen Japanners meer op de tribunes. In Tokio geldt de noodtoestand vanwege corona. Louis van Gaal staat bovenaan het verlanglijstje van de KNVB. Vandaag en morgen praat de voetbalbond met Van Gaal in Portugal, waar hij een huis heeft. Hij moet de opvolger worden van Frank de Boer. Over Van Gaal is bekend dat hij een stuk strenger is voor de spelers, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg. Want wat gebleken is dat dat, dat niet werkte, Frank de Boer, en, en, en de vrijheid die Frank de Boer bood. Dus, dus dan, maar deze, dan maar deze route. En vanaf volgend jaar mogen Omroep Zwart en Ongehoord Nederland programma's gaan maken bij de publieke omroep. Ze hadden al genoeg handtekeningen. Minister Slob moest ze nog toestemming geven en dat heeft hij dus gedaan. Omroep Zwart wil meer diversiteit bij de publieke omroep. Ongehoord Nederland wil programma's voor mensen die het vertrouwen in de politiek en in de media kwijt zijn. Het weer. Op veel plaatsen schijnt de zon. Alleen in het oosten kan nog een bui vallen. Morgen begint de dag met zon. In de middag neemt de kans op een bui weer toe. Het wordt 20 tot 24 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en roelof rijdt het langzaam over 8 kilometer. Op de A10 knoop het watergraas meer richting knoop de nieuwe meer Bij de Koentunnel 2 kilometer file. 5 minuten is de vertraging.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 lo sai che umana Ci si chiede ma perché È capitato questo proprio a te. Volgens The many final hours. Why do I complain? Why is too much still not enough for it? Punt 9 is Zon, Zee, Zandvoort en Blommersomersitz.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 Pa Maria. Un, dos, tres. Un pasito para María. Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanochtend 5475 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 1815 meer dan gisteren. Als er door het snel oplopend aantal besmettingen nieuwe maatregelen nodig zijn... dan overweegt het kabinet festivals af te blazen en clubs en discos te sluiten. Dat melden bronnen aan de NOS. En een man van 23 uit Amsterdam is een hoog beroep veroordeeld tot 21 maanden cel... wegens het doodschieten van zijn vriend tijdens het opnemen van een videoclip. Volgens het Hof was er sprake van roekeloos gedrag. En dan is er laatste nieuws, want Björn Kuipers mag aanstaande zondag de finale fluiten. Een Tussen Engeland en Italië. Hartstikke leuk. Het weer dan nog vanuit het westen op steeds meer plaatsen zon. Het blijft droog. In het oosten kan er nog een enkele bui met onweer voorkomen. Vannacht koelt het af naar een graad of 13 en kunnen er misbanken ontstaan. Dit was het NOS-journaal.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 Uza! Uh -huh.